Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je bent te laat, dat zegt je moeder niet tegen je, maar de oppositie tegen het kabinet. Die presenteerde vandaag de plannen voor komend jaar op Prinsjesdag. Het minimumloon omhoog, belasting op werk naar beneden. En er komt een maximumprijs voor stroom en gas. Zo proberen ze de gevolgen van de hoge prijzen te dempen. Maar de oppositie is er nog niet zeker van, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Er blijven ook veel vragen over. Uh, wat bijvoorbeeld als je een heel laag inkomen hebt en een heel slecht geïsoleerd huis, gaat dit je dan echt wel helemaal helpen? De oppositie zal dat soort vragen stellen. Ze zijn in ieder geval eensgezind en vinden dat het kabinet veel te laat met dit plan is gekomen. Voor studenten zat er nog wel een opsteker in de miljoenennota. De basisbeurs gaat met 165 euro omhoog. De gasvoorraad bijvullen kost dit jaar 8,5 miljard euro. Stond ook in die miljoenennota. Voor komende jaren staat er nog eens 3,5 miljard ingepland. Doordat de gasprijzen flink zijn opgelopen, gaat er meer geld in zitten. En door die gasvoorraad kunnen we een deel van de winter doorkomen. Rusland mag niet meedoen aan het EK voetbal in 2024 in Duitsland. Het is niet de eerste keer dat het land niet mee mag spelen aan een wedstrijd. De UEFA heeft Russische elftallen en clubs uitgesloten... van deelname aan internationale sporttoernooien. Dat besluit werd eerder dit jaar genomen vanwege de Russische inval in Oekraïne. En in Iran wordt al dagen gedemonstreerd. Vrouwen op TikTok knippen hun haren af en gaan de straat op. Allemaal vanwege de dood van de 22-jarige Magza Amini. Ze werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de goede manier gedragen zou hebben... Daarna raakte ze in coma en overleed ze. Mensenrechtenorganisaties willen een onafhankelijk onderzoek. There are reports that Miss Amini was beaten on the head with a baton and her head was banged against the vehicle by so-called morality police. Authorities have stated that she died of natural causes. In Iran gelden al meer dan 40 jaar strenge regels over kleding, maar steeds meer vrouwen zien dat niet meer zitten, zegt correspondent Daisy Moore. Al jaren nemen lang niet alle Iraanse vrouwen de verplichte hoofddoek even serieus, een beetje losjes over het haar, half afgezakt, en ze vonden het al lang best, maar wel veel vrouwen die zich zorgen maakten over hoe lang de autoriteiten dit nog zouden tolereren. Niet lang dus, want dit lijkt een keerpunt. Het weer in de ochtend klaart op en het wordt koud vannacht, kan een graad of twee worden, morgen vaak zon en 18 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Is zin in ZFM? GFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Good night. Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog heerlijke muziek klaar liggen. En dit lekkere nummer wat ik net gedraaid heb is van Jay McShane. Jay McShane kwam, uh, had een big band in uh, New York en in uh, 1942 kwam Charlie Parker bij hem spelen. Hij was toen nog niet beroemd en dat werd hij snel daarna. J uh, Charlie Parker veranderde de wereld en Jay McShane was eigenlijk maar een voetnoot in de biografie van Charlie Parker. Maar Jay Chen had veel meer dan zeg maar, de aangever van uh, Bebop... Charlie Parker uh, um, hem kon uh, bieden. Hij heeft een grote band samengesteld en daar, uh, in de jaren 70. En daarmee speelde hij uh, een stuk blues-based jazz-historie. Dus jazz gebaseerd op de blues. En het nummer wat ik net draaide heet My Chill... En naast J. Chen op piano en uh, op zang... John Scofield, de jonge John Scofield op gitaar... Joe Newman op trompet... Paul Kin Kinishet op uh, tenorsax... Buddy Tate op uh, tenorsax... en Jackie Williams op drums. Het album heet The Last of the Blue Devils... en het is gemaakt in 1977. volgende artiest die klaar heb is Hank Mobley. Daar heb ik al een tijdje weer niks niet, van gedraaid... En ik heb een uh, album klaar liggen dat heet Faraway Away Lens. Uh, Hank Mobley is natuurlijk een tenorsaxofonist. Hij is, uh, wordt beschouwd als een van de meest onderschatte tenorsaxofonisten. Hij heeft een cons consistente uh, stijl en altijd kwalitatief uh, en innovatieve muziek gemaakt. En op dit album speelt hij samen met Donald Byrd op trompet... Sidor Walton op piano, Ron Carter op bas en Billy Higgins op drums. Het nummer heet Soul Time en het komt van het album Faraway Away Lens... Niet alleen van nieuwe artiesten kom ik pareltjes tegen... maar ook van oude bekenden kom ik zo af en toe een pareltje tegen. En dit was Soul Time van Hank Mobley. Ik ga verder met um, ja, twee nummers van LP weer, uh, van Vinyl. Ik ga eerst draaien uh, Zoet Sims. East of the Sun heet het nummer. Het is te lang helaas weer om uh, te draaien, helemaal te draaien. En het komt van het album Zoetcase uit 1976. En daarna ga ik draaien Ben Webster and Friends, een album uit 1961... Het nummer heet d en daarop speelt hij samen met op Bas Ray Brown, drums Joe Jones en onder andere naast Ben Webster op de Noorsax ook Bud Johnson en Coleman Hawkins op de Noorzax. En als klap op de vuurpijl, vuurpijl Roy Eldridge op trompet. Zoet Sims en daarna Ben Webster. Dat was allereerst Zoot Sims en daarna Ben Webster. Ik ga verder met uh, Frank Lowe. Frank Lowe is een uh, tenorsaxofonist. En in 1995 nam hij een album op samen met uh, Charles Moffat op drums en Tim Flatt op uh, bas. Het album heet Bodies and Soul en het nummer heet Nothing But Love. <middels> The little bird, the Love van het album Bodies and Soul. Het is wel eens leuk om eens een hele andere stijl te draaien in CFM Jazz. En zo zie je dat buiten de jaren 50-60 daar toch ook wel hele andere jazz is gemaakt. Ik ga verder met een album van een Nederlandse artiest die ik nog niet eerder heb gedraaid. Ferdinand Povel, de tenor saxofonist. In 2007 heeft hij samen met Rob Matna en Marius Beets en Erik Ineke een album opgenomen live in... Um, Café Hopper. En uh, dat is alleen pas uitgebracht in 2020. Dus naast Ferdinand Povel op de Noorsaks... hoort u Rob Matna op piano... Marius Beets op bas en Erik Ineke op drums. Het nummer heet Sleepless City. Bullet City van Ferdinand Povel en Rob Matna. Ik ga verder met een, uh, ja, een volledig Amerikaanse kerst. Sonny Rollins op de sax, Kenny Dorham op trompet... Thelonious Monk op piano, Percy Heat op bas en Art Blakey op drums. Uh, het is het album Moving Out uit 1954. Het is het eerste album waar uh, Sonny Rollins samen op speelt met uh, Kenny Dorham. En Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Solid. Het is een klassieker en beide grootheden spelen hier samen een hele mooie zo, uh, gecombineerde solo op. Solid. Het was Solid van Sonny Rollins met een uh, geweldige line-up. Kenny Dorham op trompet, Lonnie Monk, Percy Heath en Art Blakey. Ik heb nog een geweldig nummer klaar liggen van, uh, met een geweldige line-up... van de Terry Gibbs Dream Band. Terry Gibbs, een bandleider, een pianist... en speelt ook vibrafoon en xylofoon En hij heeft een band samengesteld um, die een album heeft opgenomen in 1959. Dat heet The Flying Home. En daarop speelt hij samen met Lou Levy op piano... Conte Candeli op trompet, Terry Gibbs zelf natuurlijk op vibrafoon... Richie Kamuka op de Noorzaakse. en nog vele anderen. Nummer heet Evil Eyes. Gibbs Dream Band met Evil Eyes. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van uh, CFM Jazz voor vandaag. En dat laatste nummer ga ik opnieuw draaien van LP. Het komt van de LP Ben Webster and Friends waar ik eerder deze uitzending een nummer van draaide. Het nummer heet Bud Johnson en natuurlijk speelt Bud Johnson ook mee op dit uh, nummer. Want hij is ook een tenorsaxofonist die samen hier speelt met Ben Webster en Coleman Hawkins en nog een aantal anderen. Ga te luisteren naar Bud Johnson van Ben Webster ⁇ Friends.